Where you could be found I told them you were living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 Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Trudy Vindrich met het NOS journaal. De Amerikaanse chefstaf Mullen beschouwt de luchtaanvallen op Libië... van gisteren en vannacht grotendeels als geslaagd. Van de 22 doelen zijn er 20 geraakt... Het Libische luchtafweergeschut is volgens Mullen grotendeels uitgeschakeld. De Amerikaanse CF-staf zei dat het Arabische land Qatar gaat meedoen aan de handhaving van het vliegverbod boven Libië. Volgens Mullen willen ook andere Arabische landen een bijdrage leveren.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 De beheerder van de kerncentrale in Fukushima zegt dat het gevaar in twee van de zes reactoren is geweken. In de reactoren is de afgelopen dagen zoveel water gepompt dat de temperatuur daar voldoende is gedaald. Het gaat om de twee reactoren die bij de aardbeving en het tsunami het minst zijn beschadigd. In de andere vier reactoren is het nog niet gelukt om de temperatuur voldoende naar beneden te krijgen. Op de kunst- en antiekbeurs Teefaf in Maastricht zijn juwelen gestolen. Toen de diefstal werd opgemerkt ging de beurs voor een uur dicht. De politie heeft niet bekendgemaakt wat er precies is gestolen en wat de waarde ervan is. Vorig jaar en drie jaar geleden waren er ook al geruchtmakende diefstallen op de beurs. In de strijd om de landstitel hebben VSV en Twente verder afstand genomen van Ajax. PSV won thuis met 1-0 van Utrecht. En Twente versloeg Excelsior in Rotterdam met 2-0. Ajax liet dure punten liggen door een 3-2-nederlaag tegen ADO in Den Haag. Het weer, ook morgen en dinsdag veel zon. Het wordt geleidelijk zachter. De middagtemperatuur loopt op naar 13 tot 16 graden. Dit was.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 80. En ik ben Phil Conan zeer dankbaar, want hij bracht het nummer uit Too Hard hier bij Entertainment View. Het uh, tweede uur. En we gaan door met het volgende: de enige echte raar maar waar nieuws met Aldo Moraal. Ja, Rudy. Aldo. Ken je dat? dat uh, die tractortjes van vroeger, waar je dan mee aan het rijden bent. Ja, ja, dat ken ik heel goed. Ik had een blauwe. Ja, jij had een blauwe. Ik had een blauwe. Nou, er is uh, een beetje verder nieuws mee. Er is een jongetje uit Graal. die zat erop, op een erf woonde hij en die was mee aan het rijden. En die is uh, verder terechtgekomen, oh? waardoor politie, brandweer, ambulance en trauma-helikopter moesten komen. Oh? De jongetje, jongetje is met zijn hoofd tussen de tractor terechtgekomen. Oh. En hij zat dus vast, Oh! en ze, en ze hebben de tractor met jongen jongetje en al mee naar het ziekenhuis maar, genomen, en maar... daar hebben ze de tractor uit elkaar moeten trekken. Maar is het echt zo'n plastic ding of was het echt een tractor? Nee, echt plastic. Zo'n speelgoedtractor. God, God, dan ben je wel heel erg slecht terecht gekomen. Ja, ja. ja, ja het is heel Ja, tuurlijk. Maar hij heeft het overleefd en verder niks. Ja, nou, verder niks. Uh, alleen een tractor een stuk. Ze mogen niet een ja. tractor kopen. Uh, uh, yeah. Ja. of die ouders laten het nu wel uit de hoofd denk ik. En, uh, een bejaarde vrouw rijdt een winkel binnen. Hoe vind je dat dan? Een 99... Nou, dat vind ik niet nee. zo gek toch? Ja, Gewoon regelmatig, ja. nee, vertel. Een 89-jarige automobilist uit Zandam heeft vanmorgen in Bormervuur opschudding veroorzaakt door met een grote vaart. En doet zelf op binnen te rijden. Oh, oh, oh, oh, oh. De vrouw trapt in plaats van op te remmen op het gaspedaal. <laughs> nou, hoe vind je dat? Dat is toch. Ja, er zit toch een verschil in, dit is Het gaspedaal is helemaal rechts, je rint in dit midden. <laughs> ik weet niet hoe, maar. Ja. Misschien ligt het toch aan de leeftijd, hè? Ja, ik denk het wel. Maar ja, gelukkig is er geen uh, schade aan mensen. Of aan die vrouw zelf. Alleen het pand is uh, een beetje beschadigd hoor. Okay. Maar het is nog niet bekend hoeveel uh, schade het is voor hoeveel geld. Ja, en de politie heeft de vrouw uh, het rijbewijs ingenomen. Dus die vrouw mag niet al niet meer. Maar rijden. ze was onder invloed of? Uh... Nee, dat staat er niet. Dat uh, is er niet. Oké. Okay. Ze wou gewoon parkeren, denk ik. En ze doen het in plaats van op de rem het gasbladje gaan drukken. Sch, jonge, jongen, jongen, jongen, jongen. Het is wat met die bejaarden. Ja. Nee, nee, nee. Niet, meer de weg niet elke bejaarde gebeurt er natuurlijk. Nee. Hey, zometeen hebben we een, uh, een leuk bericht van jouw vriendin Iris. Die gaat een leuk bericht uh, voorlezen ja. hier op ZFM, uh, Stanford, Entertainment View. Maar nu eerst Bruno Mars. Oh, her eyes, her eyes, make the stars look like they're not shining. Her hair, her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. It's so, it's so sad to think that she don't see what Nog op. Ja, dit was uh, Enrique en Klesius met Ayrin uh, Is dus niet helemaal waar. Spendo ja. Spendobele met uh, Gold. Ik zei het toch? Ik zei het toch. Hey Roy, goedemiddag het. jongen. Want we hebben natuurlijk ja. NT View, misschien op een iets andere dag. Maar bij NT View hoort natuurlijk ook wel Roy van Buring, hè? Ja, ja. En op zondag, de, de zondageditie. Die dus zullen de luisteraars in de toekomst ook vaker denk ik gaan horen, hè? Ja, ja, ja. Ja, dat is uh, wel leuk. Normaal zijn we altijd op herhaling op zondag. En dan nu een keertje live in de studio die jullie meteen van zondag in Canterman Entertainment View. Ik ben er trots op, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja het is ook een lekkere luchtige uitzending. Iedereen mag ja, van zich laten horen. En, uh... Dat uh, merk ik. En dan uh, is er al wat van de mensen hebben ze al laten horen. Nou, Ik heb verschillende platen aangevraagd gekregen, maar nog niemand heeft zich gemeld voor de graplijn of zoiets dergelijks. Ah, Heel dat raar. is wel jammer. Het zou wel leuk zijn in de toekomst dat mensen zich opgeven voor de graplijn. Ik wil die vriend in de manier weten. Ja, ja. ja, of gewoon en mensen Zandvoort is, uh, bekenden. De studio zou ik zeggen. 023-573-93- ja? Nee. Nee. nee. nee. <laughs> Niet uit mijn hoofd. 573-1969. Dat is <laughs> hem. Ja. 573-1969. Top, top, top, top, top. Is maar laat ik jullie ook even wat bellen. en is zo het volgende, want aankomende zondag uh, ja, is het zover. Dorpsfeest 2011, uh, voor de derde keer organiseert de sportorganisaties in Zandvoort. Het uh, leuke evenement, uh, het dorpsfeest, tijdens de Queer in Zandvoort. En uh, ja, daar treden altijd uh, artiesten op. Het is een vorm van entertainment, sport en spel. Dus dat is wel een hele leuke combinatie. Terwijl je aan het, uh, misschien aan het fietsen bent, dan kan jij bijvoorbeeld ook naar de gezellige muziek luisteren op het podium van het Gastelijksplein. Okay. En uh, we hebben er drie artiesten optreden. Naomi Knol komt optreden, terwijl zanger zangeres Naomi. De zanger wil de Brouwer. En om niet te vergeten Alfred Schriek. komen kom allemaal optreden tijdens het dorpsfeest op het uh, Gasthuisplein. Okay. En, en uh, ja, we beginnen om, een, om uh, kwart voor één met een hele leuke uh, drumband. Ja. En, uh, of een, ja, een, ja, een hele leuke drumband komt uh, optreden. En daarna hebben we uh, twee keer de artiesten van ons optreden. Studio 118 Dance gaat een dance battle houden. Een uur lang dance met, met Studio 118. En uh, ja, het is gewoon hartstikke leuk. Want uh, iedereen mag gezellig meedoen. Oké. Okay. Daarna hebben we weer fantastische artiest optreden op het uh, Gastsplein. Dus het wordt weer een bom vol feest jullie. Uh, Kijk. Auto. Helemaal top, jongen. Het wordt hartstikke gezellig volgende week. En natuurlijk volgende week ook zondag in Kenland. En dat wordt ook weer twee uur verlengd. Dus genoeg informatie en in entertainment. Volgende week zondag. Ja, ja, hey, he, zeker. ben je erbij uh, toch, uh, Roy? Ja, Roy, Ik, uh, ik uh, kom van af het Dorpsfeest kom ik ook zelf naar jullie toe. Kijk. Want, uh, mijn favoriete kroeg is toch gesloten, dus <lacht> daar ga ik niet heen. Hé, ah. hey, heb jij nog uh, de supermaan gezien? De supermaan, ja, gisteren. Ja. Had ik gisteren een boeking in Vijfhuizen en uh, toen reed ik in de auto uh, langs een weiland. En uh, daar scheen zo mooi die maan uh, boven. Wat een licht, hè? Weet ja, leuk, hè? <lacht> nou, dat zou ik even weten. Ja, ik ben... Uh, <lacht> Ik, ik, ik had ervan gehoord, dus ik dacht, ik ga ook meteen wel even kijken natuurlijk. Je houdt alles in de gaten. Ja. Bovenop het nieuws. Ja, Hé <laughs> ja. Dus, hey, ja, Roy, dan, ja. Fijne, ja, fijne week. En tot volgende week. En ja, dan gaan we. Volgende week zijn we er gewoon in het weekend dubbel, dus dat is hartstikke leuk. Ja, en, uh, en mijn pauze is voor, voorbij, want ik ben aan het werk, ja. helaas op mijn zondag. Ja. Mijn pauze is voorbij. Dus ik ga snel weer aan het werk. Tot de dus, laat moet je, he? tot uh, 9 uur vanavond. Zo zo. Ja, Ik heb het al ja, dubbel betaald hè Roy. Nee, dat helaas niet. Nee, nee niet eens. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Ja. Nou Roy, succes. Ja, zullen we het volgende week hebben even over onze ideeën? Over, over, want we hebben een spannend idee, hè? We hebben een heel ja, leuk ja. idee, maar daar moeten we nog niet zoveel over uitweiden, denk ik. Misschien kunnen we wel een klein beetje uitweiden, maar dat houden we spannend voor volgende week. We ja. iedereen tussen 5 en 7 zaterdag luisteren, entertainment for you. Hé, hey Aldo, ik wil je graag uitnodigen. Kom je volgende week ook gezellig zaterdag? Ja, uh, is goed. Ik ja. Wel, ja. ja, we gaan Kijk. met de drie een keertje een uitzending maken. Dat lijkt me heel erg leuk. En dan gaan we het idee een beetje laten inluiden. En dan kunnen mensen ook meedenken. Dat zou wel leuk zijn. Ja, nou helemaal top. Ja, ik spreek jullie. All nog laatste uurtjes van het weekend. En uh, ja, het is dus je weekend uit met ZJFM, hè? <laughs> ja, het, je weekend uit. Dat vind ik een hele goede. Je bent een vorm van Buring, <laughs> hè? Hey, Hé, tot volgende week. Ja, oké. Okay. Hoi. Hé, hey, het volgende. Sherrienne. Die wouden wij ooit een keer aan. En de uitzending is helaas niet gelukt. Maar ze was laatst in de wereld door en daar zong ze dit nummer. In ongoed. Sherry Anders en haar nieuwe single Six Feet Under. You can it's a devilish treat, guys. y'all but I know about us and uh it's the only way we, we know, know how, how to rock. rock I don't know about y'all but I know about uh, us and uh it's the, the only way, way we know how to Do you to remember girl I was the one who gave you your first kiss cause I remember girl I was the one who said put your lips like this even before all the faming people screaming your name Alicia Kies en Maybou hier bij Entertainment View op CFM Zandvoort. En we gaan uh, naar een aantal berichten toe. Iris, jij begint. Ja. Gooi's Vrouwen breekt record na record. Het zijn mooie tijden voor Linda de Mol en de rest van de cast. Er was een gouden film en nu heeft de Gooi's Vrouwen ook nog in een recordtijd status van Platina Film behaald. Daarmee heeft de film uh, <laughs> Komt de Vrouw bij de dokter van de Throne gestoten. Ja. Yeah. Zo, dat dus, uh, is een goede film dan. Uh... Nou, ik heb een uh, leuk berichtje van uh, Orlando Bloem. Hij is een blije vader. Hij vindt het heerlijk om vader te zijn. Ja, dat zou ik hem best voor zijn, een kind. Zijn vrouw Miranda Kerr beviel in januari van hun eerste zoontje Vleen. De 34 jaar acteur zegt dat hij geniet van elke minuut die hij met zijn zoon kan doorbrengen. Het vaderschap is een nieuwe grote rol in mijn leven, vertelt hij in het programma. Loren, het is geweldig. Ik doe hem vaak in, in bad en hij is zo lief. Dat, een, dat is een heel klein maar fijn vader zo'n moment. En het volgende goed nieuws voor uh, grote fans Aldo Moraal en Roy van Buringen. Ralf Makkenbach is zondagmiddag verrast door Carlo Boshart en Irene de Moors. Het presentatieduo mocht een gouden plaat overhandigen aan de 15-jarige zanger. Makkenbachs debu debuutplaat Ralf is ruim 25.000 keer, keer, 25 keer over de toonbank gegaan. Over het schijfje staat ook Ralfs grootste hit... Klik-klak erop. Met het liedje over Makkenbach Hobby, Tapdance, woonde in 2009 het Junior Songfestival. Het nummer schopte het tot de zevende plaats in de single top 100. Ralphs debuutalbum verscheen in september. De plaat haalde de top 10 van de album tot 100, maar Malcolm Bachs volgende single wist de hitlijst niet te halen. Onlangs de 15-jarige zanger zijn nieuwe single Piano en Guitar uit. Ruud, wist je dat die Ralph meedeed met Sterren Dansen op het IJs? Ja, hij zit eruit, hè? Ja, hij wel uit. Er zijn heel veel problemen daarover. Ja, maar ik snap het ook niet. Een jongetje van 15 jaar, die daar tussen al die mee mensen... Weet je wie dat ook niet snapt? Silo Green. You're feeling that Friday's famous fall. Yeah, I'm looking for some action, and it's out there somewhere. You can But you won't do Cause you know that you're just mine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 Time, let's go there. Ooh, lay down beside me, oh, baby, baby, baby, Tell me how can, how can this be wrong? Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulder Lay down beside me. Accept that we're going nowhere But one last time Let's go there Lay down shine me grant my last request And just let me hold you Don't shrug your shoulders. No. Lay down shine me And sure I can accept That we're going nowhere But one last time Let's go De man die is bekend geworden van de hit New Shoes heeft natuurlijk nog veel meer goede nummers gemaakt, waaronder deze. Op CFM Zandvoort is het Paolo Nutini. En last request Zometeen is het ook tijd voor een soort request We gaan een grap uithalen met een graplijn Met een hele bekende van ons Bart Patberg is de gelukkige Of ongelukkige, het is maar, het is maar wat je ziet hè? Maar nu eerst, Orson op 3FM Ain't op no Party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 Met Wat zegt Ik u. kan uw oproep niet ja, ja, verantwoorden uh, op dit moment. Mario van ah, ah, ah, shit, shit. Nou, we gaan het gewoon, uh, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Ah, iemand anders nu misschien. Iemand anders, ja. Dat Je kan nog bellen, ja. snel. snel ja. Bellen. Ja. ja. We hebben nog wel een paar leuke, uh, leuke ideetjes. Maar, ja, yeah. shit man. Nou ja, gaan we ja. gewoon nog een keer uh, proberen iemand te bereiken met een graplijn. Misschien is het handig als we van tevoren even bellen. Ja. <laughs> en dan even niks zeggen. Ja. En dat view hier op CFM met Dio. Yeah. Dit is E. Het is die kunnen hangen de meest besproken, rapper in the game Rapper in de game, gas ik ben zo hard Je zou denken dat ik steen was Ziet dat zo geduik, je zou denken dat ik gay was Slow, zo so ziek, je zou denken dat ik eet ze had Maar dat heb ik niet, nee man dat heb ik niet boy Dus noem me John F, yeah maar ze kennen die boy zit Zitten rappers in de noot, ja de bellen ze naar mij je hebt je één moment, heb die rappers aan de lijn Telemarketing, ja ik hou ze aan de lijn En het zijn geen honden, maar ik kan ze aan de lijn Sonja bakken, ja ik ze aan de lijn Man ik ben veel te veel man ze houden me niet bij Ik ben weg, hey. Je niet meer die dikke tippen aan de slag die ik heb. Ey, ey schat je volk met mij, maar nou die rappers die zijn nep. Ey, ey baby kom maar zien, dan moet je zeggen wat ik heb. Ey, ey ik heb m'n broek laag, pret laag, ja, iedereen roept. Ey, ey, ey, ey, ey, ey stop. Ey, ey, ey, ey, ey, ik heb broek laag, pret laag, ja, iedereen roept. Ey, ey, ey, ey. Ja, ze kijken me aan, zeggen dat moet zijn Ja yep, precies wat jij had moeten zijn En bij deze wil ik iedereen mijn excuses aanbieden Ik had nooit zo'n fucking dope rapper moeten zijn Maar dat spijt me, homie begrijp me Als jij het niet doet, doe ik het voor een spijt Ik ga veel te hard, het je blij bij me Anders ben ik weg, yep, ja anders ben ik blij. Peace, what the boo is it? het? Fans in the game, die kunnen me niet missen Rappers in the game, die kunnen me niet dissen En als ik me niet vergis, dan kan ik me niet vergissen Ik ben aan, ja yep, ik ben moeilijk Ja ik ben een bom en ik doe niet eens moeite Baby, die voel me maar Laat me niet aan, de dus slappak spullen ik, laat het me en daarna ben ik weg. Ey, hey, je niemand die dit keer te de zwakke die ik heb. Hey. Ey, schat je volk met mij, maar na die rappers die ze nep. Hey. Hey, baby kom me zien, laat me je zeggen wat ik heb. Hey. ik heb mijn broek laag, pret laag, ja, iedereen roept. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. stop. Hey. Hey. Hey. ik heb m'n broek laag, pret laag, ja, iedereen roept. Hey. Hey. Hey. I'm thinking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 En gaan we het weer proberen hoor. De graplijn. En ben je benieuwd wat er gaat gebeuren? Blijf zeker luisteren. We gaan door met de graplijn. Kan en dit is Skimmer. Politie belt slachtoffer dat zijn hoofd op tv is verschijnen als zij de pinpasfraudeur naar luister heeft. Je wordt dan direct met hem of haar doorverbonden. Let op, daar gaan we. Ja, hallo, Johan van Duin hier, regiopolitie. U zal vandaag al een paar keer gebeld zijn, denk ik? Ja, dat belangrijk. Nee, nou, moet u luisteren, het ziet zo. Uh, bij de afgelopen uitzending van uh, Opsporing Verzocht zijn er beelden uitgezonden van, uh, van een skimmer. Uh, dat is dus iemand die met een gestolen bankpasje uh, geld opneemt bij uh, een pinautomaat. En die beelden, uh, die okay, zijn uitgezonden, daar, daar blijkt uw gezicht op te staan. Althans, volgens uh, vele, vele, vele, vele meldingen die wij binnenkrijgen. Dus ik weet niet of u vandaag zelf al gebeld bent. Gebeld! Ja, ik, ik, ik ga ook niemand uh, meteen beoordelen hoor. Het kan zijn dat er is, uh, is iemand is die, die spreekt het op uw lijf. Wil je je slachtoffer nog een keer brengen, <laughs> dan direct. <laughs> Hij is is je broer oh, Opgehangen. Nou, ja, het blijft een geweldig fenomeen, de graplijn. Jammer, jij yes, in de maling genomen. Jamir Kwaai nu op ZFM. Je luistert de entertainment View en daar komt je hoor. Love, philosophy. Samen met Laura Fee is dit Drowning op CFM. met een nieuwe single. Samen met Laura Free is dit Drowning. En zo eindigen we de zondageditie van uh, Entertainment For You. Nou Rudy, ik uh, wil jou bedanken voor deze vijf uur, vijf radio. uur radio. Eerst zondag in Kamerland, daarna Entertainment For You. En volgende week zijn we natuurlijk weer helemaal terug. Op zaterdag um, van vijf tot zeven. Natuurlijk weer normale uitzending van Entertainment For You. Op zondag van... Uh, 2 tot 5. 2 tot 5 zondag in Kedamland. Met uiteraard veel, veel circuiren, informatie en dorpsfeesten. En natuurlijk hebben wij de zondageditie van Entertainment met Roadie, Weer. En dat is natuurlijk Rode Weer. En hoe dan ook een hele fijne werkweek. En tot volgende week. Vooral account. luisteren hè, volgende week. Dan Vooral er luisteren. Een, uh, verrassingen. Blijf luisteren zometeen naar de herhaling van Golden CFM. Nu de laatste plaats van vanavond. Dit is Aerosmith. Dit is Crazy. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood, girl. You've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good.